Remonstrer met het NS-journaal. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros gaf kankerpatiënten in zijn kliniek waarschijnlijk een overdosis glucoseblokker. De Nederlander André Hartel zegt dat, dat in de Telegraaf. Hartel was de oprichter van de kliniek en volgens hem bereide Ros het glucosemiddel 3BP zelf. omdat het goedkoper was en heeft hij daarbij een fatale fout gemaakt. Grondpersoneel van KLM begint vandaag met stiptijdsacties om hun CAO-eisen te onderstrepen. Door strikt volgens de regels te werken wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. De FNV wilde eigenlijk werkonderbrekingen houden, maar dat is door de rechter verboden zolang het toeristenseizoen duurt. De ANWB gaat de komende vijf jaar het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden eilanden verzorgen. De bond heeft de aanbesteding gewonnen. Gemiddeld gaat het om zo'n 25 vluchten per maand. Sinds vannacht rijden er in Londen ook s'nachts metro's. In eerste instantie geldt dat voor twee lijnen. Na de zomer komen er drie lijnen bij. Het gemeentebestuur vond het niet meer van deze tijd... dat in een moderne wereldstad s'nachts de metro op slot ging. Londen verwacht dat de nachtelijke metroritten... jaarlijks een economische impuls opleveren van zo'n 90 miljoen euro... De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op de spelen in Rio geëindigd met zilver. In de finale was Groot-Brittannië in de shootouts de beste. De reguliere speeltijd eindigde in een 3-3 gelijk spel... door twee doelpunten van Kitty van Malen en eentje van Maarten Paartje Pauwman. De Nederlandse atletes eindigden in de series op de 4x400 meter estafet... als zesde in een Nederlands record. In de finale van de 5000 meter eindigde Suzanne Kuiken op de achtste plaats. En dan het weer wisselvallig met vandaag opklaringen en een enkele bui. Er is vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen meer buien en dan wordt het een graad of 19. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Che fatto è fatto, io però chiedo nel sorriso, io ti porgo una. Rosa, su questa amicizia nuova, pace sì, rosa, perdono. Tra trego e rivoluzione. Credo sia una buona occasione. Con questa magia di Natale. Per ricordarti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 senza di te un po' ne ho qui la bie senza misura <ride> io senza di te non lo so e la notte parla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 Oh, oh, oh, oh. amicizia nuova pace sì perché so come sono e infatti chiedo se qualche fatto è fatto io però chiedo regalami il sorriso e io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo You've got to admit it at this point in time that it's clear the future looks bright on that. If you TV op kanaal 45. 45.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 Dat doe ik de With girl. See ya. Show them it, girl. With ba the bang, bang, bang With it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With ba the bang. -bang. You Baby you Get out of control Baby,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 telling me you want me And hold me close on through the night And I know Deep inside you need me No one else can make it right Don't you try to hide your secrets I can see it in your eyes You said the words without speaking Pones loca, como te mueve, como me toca, tu movimiento, tus sentimientos, si yo te quiero, te doy la noche, toda la noche, ay, give me just me one night,